Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Buiten hem met het NOS-journaal. Eindhoven Airport kampt met problemen door een tekort aan militaire luchtverkeersleiders. Afgelopen weekend is het vliegverkeer vier keer kort stil komen te liggen. En ook morgen worden twee onderbrekingen verwacht, zeggen luchtverkeersleiders. Eindhoven Airport is van oudsher een militair vliegveld... waar de militaire luchtverkeersleiding verantwoordelijk is voor al het vliegverkeer... Door een gebrek aan luchtverkeersleiders is ziekteverzuim er moeilijk op te vangen. Defensie zegt dat de onderbrekingen morgen verband houden met die van vorige week. De luchtverkeersleiders die toen ziek waren, zijn dat nog altijd. De Amerikaanse vrouw die in Engeland een 19-jarige motorrijder doodreed... en daarna naar de Verenigde Staten vluchtte... wordt alsnog aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag. Ze zou met haar auto aan de verkeerde kant van de weg hebben gereden omdat haar man diplomaat was, genoot ze op dat moment diplomatieke humaniteit. Daardoor kon ze tijdens het politieonderzoek naar de VS vluchten. De Britse autoriteiten zijn nu een uitleveringsprocedure begonnen... maar de Verenigde Staten hebben al laten weten daaraan niet mee te werken. Het Poolse Lagerhuis heeft ingestemd met een nieuwe wet... waardoor de regering rechters kan ontslaan... als ze zich kritisch uitlaten over het regeringsbeleid. Tegenstanders van de wet gingen deze week de straat op in Polen... Ze krijgen bijval van de Europese Unie en de Verenigde Naties, die zich zorgen maken over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. In de eredivisie heeft hekkensluiter RKC Waalwijk voor de derde keer dit seizoen gewonnen. Thuis tegen Twente werd het 3-0. De Waalwijkers hebben daardoor de aansluiting met de andere ploegen in de eredivisie weer gevonden. Verschil met nummer 17 ADO Den Haag is nog maar twee punten. FC Twente blijft door de nederlaag op de 12e plaats staan. Het weer nog. Vannacht blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Morgen af en toe zon. Vooral aan de kust nog kans op regen. Dan wordt het zo'n 9 graden. Zondag is er opnieuw regen. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Mm.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 ¡Gracias! I put the tickets in your behind, I said one, two, three, four, come on girls and get on the floor, I come alive y'all, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock, I said one, two, three, four, tell me one the mic, what are you waiting for?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 De Dance Radio Classic Top 200 op Dance Radio. Yo, yeah, man Yo, you got a runnin'